Uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Wel de grootste blijft. Het zou dan de vierde termijn van Merkel worden. Haar belangrijkste uitdager, Martin Schulz, van de SPD staat er in de peilingen niet goed voor. Het Duitse stelsel heeft een kiesdrempel van 5% en verwacht wordt dat de rechtspopulistische alternatieve vuur Deutschland die voor het eerst gaat halen. De situatie in Spanje blijft flink gespannen... in aanloop naar het Catalaanse referendum van volgende week. Gisteren werd bekend dat de Spaanse politie het gezag... over de Catalaanse politiemacht eindelijk heeft overgenomen. Alle agenten, Spaans en Catalaans, vallen nu onder één centraal commando. Ondertussen wordt alles uit de kast gehaald... om ervoor te zorgen dat het niet uit de hand loopt. Maar de politie zijn alle verloven ingetrokken. Vijfduizend extra agenten zijn uit alle delen van Spanje ingevlogen... om te kunnen uitrukken in geval van nood.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 Het weer, op veel plaatsen eerst nog grijs door mist. Pas later in de middag is de mist overal verdwenen. Vooral in het zuiden en westen dan flink wat zon. En in het oosten wat stapelwolken bij 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Ik ben John Zahoker van de ANWB. Er staat momenteel geen fiets. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Satisfied as long as I get my kiss. How do you like your toast in the morning? I like mine with a hug. Dark light the world's all bright as long as I get my hug. I've got to have my love in it. All the rest of my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 But not for me.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 a fool to fall and get that way, hi-ho alas and also lack the day, although I can't dismiss the memory of her kiss, I guess she's not for me. van de jazz vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Vervolgd met een, uh, een legendarisch uh, jazz trio De heren uh, Charlie Bird, Herb Ellis en uh, Barney Kessel. Een stuk van uh, klasse, zullen we maar zeggen, The Gravy Waltz. Thrilling really U So if I'm crying.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 En uh, wij horen daar allerhande solisten de jojo -jo swing band. MUZIEK Eliza Jane, streetcars running by my door. Eliza Jane, Brussels carpets on my floor. Eliza Jane, silver dobbler by my door. Eliza Jane, oh Eliza, Eliza Jane.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 Harry Moten. Accordeonist. Uh, in 96 overleden. 20 jaar al niet meer onder ons. Uh, voor veel mensen bekend geworden als een van de orkestleden. Een van de geitenbreiers uit het orkest van uh, Harry Banning. Maar hij heeft natuurlijk veel meer gedaan. Is ook uh, heel bekend geworden om het uh, uh, opnemen van stukken van Bach. Waar hij uh, grote bewondering van had. En dat heeft hij fantastisch gedaan. Verder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 Harry Morton <music>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 I'd like to know Your wing. If I kissed you, would it be a sin? Mm -hmm.